de VS eiste direct na de liquidatie van Bin Laden begin mei de helikopterdelen terug. En afgelopen weekend is het wrak door Pakistan overgedragen, heeft het Pentagon bekendgemaakt. In de hoofdstad van Jemen is zwaar gevochten... tussen leden van de grootste stam van het land... en veiligheidstroepen van president Saleh. Daarbij zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. Beide partijen beschuldigen elkaar van het ontketenen van een burgeroorlog. In Jemen wordt al maanden geprotesteerd tegen het bewind van Saleh... en tot voor kort hielden de strijders van de diverse stammen zich afzijdig. Maar sinds zondag staan ze openlijk aan de kant van de demonstranten. Toen weigerde president Saleh voor de derde keer een akkoord te tekenen... Met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 Welkom terug bij de NCFV. Ik kon in de eerste uur luisteren naar Hans Hugenholz, racer en president-commissaris van Spijker. In de tweede uur wil ik het met u hebben over, over auto's, over rallies. Over, eigenlijk wil ik van u vooral eigenlijk één verhaal horen: één verhaal over één auto, over een droomauto, over een droomreis... of over een droomgebeurtenis. Bel ons op 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer. Of mail naar kazerloenen.ncv.nl. Twitteren kan uiteraard ook. Petra de Boevere, nacht. Hoi Frank. Ik Hallo. zag jullie oproep. Ik denk, nu heb ik wel een leuk verhaal. Ja. Ik neem je even 25 jaar terug mee. Dus na 1986... En in 1986 haalde ik mijn rijbewijs op de Nederlandse Antillen... waar ik drie maanden vertoefde op een cruiseschip. En ik kwam terug in Nederland. Ik was 19 trouwens. En ik kwam terug in Nederland en ik zei op Schiphol tegen mijn moeder... laat mij maar rijden. Dat vond ze niet zo'n goed idee. Ja. Dat vond ik nog heel goed. Dus ik uh, kom thuis en, uh, en uh, ik ging in die tijd ook op mezelf wonen en zo. En ik had nog precies duizend gulden op de bank. Dus ik ga met die duizend gulden naar de garage hier op het dorp. En die hadden een auto staan die kostte precies precies duizend schulden. En dat was een lichtblauwe Opel Kadet van uh, uh, tien jaar oud. Dus die was uit 76 toen. Die was toen tien jaar oud. En uh, ja, dat was gewoon mijn auto. Daar was, dat, dat, dat, dat was ik gewoon gelijk verliefd op. Dus die man die zegt, uh, heb jij wel een rijbewijs? Zei die tegen mij. Maar dat had ik net van het postkantoor gehaald. Want dat had ik overgeschreven van Antilliaans naar Nederlands. Ja. ja, kijk maar, ik heb een rijbewijs. Dus hij zei ze, nou ja, dan mag je wel een proefrit doen. Dus ik reed er. weg. <laughs> en ik nam wel gelijk natuurlijk een, een stuk stoep mee en zo. Dus ik zag die man wel kijken, dat komt helemaal niet goed. Dus ik met die ja. auto naar mijn ouders. Van, wat vind je ervan? Die kost duizend gulden. Ik heb nog precies... Ik heb dat ding gekocht. En na een maand uh, uh, kwam mijn vriend, die ik ook op de, daar had leren kennen... die kwam terug in Nederland en die kwam bij mij op bezoek. En wij gingen samen dus op, op stap met mijn auto. Hè? Want mm -hmm. ik had een auto. En uh, ergens midden in de polder uh, viel mijn auto stil. Ja, want uh, ik heb dat uh, eigenlijk... Uh, ik heb dat volgens mij pas vorig jaar opgebiecht of zo. Die auto's die hadden zo'n shock weet je wel? Waar ja, je aan moest trekken. als die koud was, ja. Ja, en als je dus een eindje aan het rijden was, moest je die show weer induwen. Want anders verzoop je die auto. Maar ik was natuurlijk helemaal niet technisch en dat ben ik nog steeds niet. Dus uh, die auto die valt stil en die doet niks meer midden in de polder. Dus uh, hij duwen en dat ding dat kwam niet aan de praat. En toen hebben we een boer uit zijn best gebeld. Die heeft die auto uh, aangetrokken. En uh, de volgende ochtend uh, zag ik pas uh, dat die choc nog uitgetrokken was. Maar dat heb ik hem dus nooit verteld. Dus <laughs> je die had auto... die motor gewoon compleet verzopen? <laughs> ja, ik had gewoon die motor compleet verzopen. Maar dat autootje, uh, dat was dus zo'n kadetje en die noemde ik dus altijd mijn puntje. He, ...omdat puntjes en kadetjes en al bij ja. broodjes... ...dus uh, uh, die auto die was natuurlijk toen al oud... ...en uh, hier aan, aan... ...ik woon aan zee... ...dus uh, die zouten lucht... De, ...de gaten vielen erin... ...van de roest op een gegeven moment... Dan kon je gewoon plantjes inplanten... ...onder de portieren... ...en ik vond het het mooist... Om, uh, ik was toen uh, 19, 20 in die tijd en dan gingen we s'nachts naar Knokke. Uh, en dan gingen we parkeren tussen de Jaguars uh, voor het Casino van Knokke. Ja, dat vond ik geweldig. <laughs> dat vond ik gewoon zo super. En dat, dat, als ik daar aan terugdenk, dan vind ik dat nog altijd geweldig. Ook 25 jaar later. Heb je hem lang gehouden, nog je auto? En volgens mij heb ik daar wel twee, drie jaar in gereden, ja. Oh. Ja, ja, ja, ja. Het, ja, dat paste ook wel bij de tijd en bij mij. En uh, iedereen reed toen wel in zo'n oude open. Je had ze volgens mij in het oranje en in het lichtblauw. Ik zou het werkelijk niet weten, maar je denkt dat het twee kleuren... Nou, misschien was het ook al zo, twee kleuren. Ik heb geen flauw idee. Ja, nee. Nou, maar... dank, dank voor je verhaal, Petra. Oké, okay, groetjes. Hey, Dankjewel, Dag, dag 0800-1121 is het telefoonnummer van Kazeluna. Eén verhaal over één auto. De heer Hartman, nacht. Goede Goedenacht. Ik uh, vond het erg leuk... uw gesprek te horen... met de heer hans hugenholz junior, moet ik zeggen. Ja. Want... Um, mijn vader was een vriend van mijn vader. Ah. Alleen heel lang geleden. Mijn vader is vrij vroeg overleden. En, uh, maar hij dus ook. Maar... hij was vooral heel erg... Uh, gebrand op het technisch gedeelte. Dus het draaide bij hem... heel erg over de techniek. En... Um, uh, de vader van meneer Hugenholz, um, die dus ook Hans heette, die was heel erg sterk in uh, het tekenen van circuits, ja. maar ook het rijden op de baan. Hij had dus bepaalde ideeën hoe je op een baan moest rijden. En uh, ja, ik was klein en ik kan me dus die gesprekken nog wel herinneren. En dan ging het vaak ook over de olie die ze gebruikten. En wat ze aan benzine gebruikten. Die benzine werd vaak ook bijgemengd. Uh, er waren auto, ook auto's waar ze dus met alcohol experimenteerden. Maar dat, dat, in... dat was wat erbij gemengd werd. Alcohol ging erbij? Ja, ze, ze, ze lieten een auto dan op alcohol lopen. En uh, ja, uh, mijn vader was heel erg voor Engelse olie. Dat heette toen. Ja, ik weet niet of dat nu nog uh, erg is dat je dat zegt. Dat je had dus speciale raceolie. En die kwam dus uit Engeland, die zat in speciale blikken. En ja, als je dat rook, dan, uh, dan wist je dat hij in de buurt was, het wij te spreken. Ah, ja. uh, dan was hij zijn garage bezig en dan rook je die olie. Ja, ja. En uh, ik kende toen die namen niet, maar als kind weet je dat. En uh, ja, uh, zijn auto is vrij ingewikkeld. En uh, hij haalde veel auto's dan weer uit elkaar. Vooral zijn Bugatti, waar hij heel blij mee was. Maar als er dan iets in zat waar het niet bij kon, dan had hij die magneet die liet die zakken. Dan wel, hij pakte mij en dan moest ik met mijn. was natuurlijk klein, met mijn arm ergens tussenin om iets vooruit te vissen. Ach. Dus dat kan ik me dus herinneren. Ja, ja. En uh, ja, op een gegeven moment zijn mijn ouders gescheiden. Mijn vader, die handelde in kunst. Daar verdienden we dus een bepaalde periode vrij veel in. En uh, dan werd ik naar een kostschool gebracht in omgeving van Zeis. En dan reed mijn vader vanuit Den Haag um, langs het spoor. En dat is eigenlijk het verhaal wat ik dus wilde vertellen. Dat op een bepaald moment kwam er dus... Ja, dat noemde je vroeger ook D-treinen. In ieder geval een soort sneltrein met een hele zware locomotief ervoor. Mm -hmm. En die haalde mijn vader in langs de uh, weg toen. Hè. Die had dus uh, zeg maar Rijkswegen. Maar en, dat, is, dat, dat is nu de A12, die weg bedoelt u? Uh, nee... Utrecht, zeg maar, en voorburg liep die weg ongeveer. Oh. Uh -huh. Langs het spoor. Een, een vrij lang stuk. En die, die, Mijn vader reed behoorlijk hard met die Bugatti. En toen haalde die trein hem in. En, uh, want hij zat met mij te praten. En toen zei ik, kijk eens, naar die trein zei ik als klein kind, daar, die komt langs. Ja. En toen zwaaide ik naar die uh, machinist van die trein. En die zwaaide dus terug. Toen zei mijn vader, zullen we eens plagen? Ik zeg, nou ja, ga maar gaan. Dus mijn vader ging harder rijden, maar die trein ook. En dat kan ik me dus altijd herinneren. Dat vond ik geweldig als kind. Dus die trein deed mee. Ja, ja. En uh, ja, ik weet niet waar ik mee op hield, maar ik was heel enthousiast natuurlijk. Nou, bij, bij, bij een stootblok waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee, nee. want Dat ging over Gouda en weet je het Maar die reen de hele tijd mee. En dat vind je als kind geweldig. Ja, dat, uh, ja, dat, uh, ja dat, dat, dat horen je vriendjes dan ook graag en zo. Maar u wist als kind waarschijnlijk ook al heel vroeg... Uh, dat het bijzonder was om in een Bugatti rond te rijden, neem ik aan. Ja, omdat iedereen keek. Ja. Dat ontgaat je eerst een beetje, want je bent gewend dat hij ermee bezig is... Maar uh, ja, iedereen keek. En uh, uh, ik herinner me ook nog dat uh, hij kwam dan meestal op woensdagmiddagen... ...mij bezoeken om de drie weken, om de twee weken zo. En uh, ja, dat was natuurlijk heel evenement. En mijn moeder was dus daar uh, bij mij. Maar toen kwam die een keer op een andere middag dat zij hem niet verwachtte. En ik zat bij de kapper en toen zei ik tegen mijn moeder... ...ik zeg gewoon, ik moest geknipt worden daar... Uh, ik zeg gewoon, ik hoor papa. Zei, ze kan helemaal niet, die, die komt niet. En dit en dat. Jawel, hij is er wel. En uh, toen hoorde ik dus de zette die auto rijden. En uh, dat hoor je aan dat geluid, dat is zo herkenbaar. Ja. En uh, nou ja, bij die kappen, dus ik, bij die kappen kan hij sneller. En uh, mijn vader komt eraan, de moeder zegt helemaal niet, die blijft zitten. Dus ik ging toch weg. En uh, inderdaad was die het. Dus dat, dat, dat vind je geweldig. En die dingen gingen zo hard. Want het reed toen makkelijk ook al 200, hoor. En dat vind je als kind geweldig. Dus ik vond toch altijd, uh, ja, iets heel bijzonders. En vooral zo'n auto die uh, uh, helemaal van binnen... dat motorblok, wat ik dus nog kan herinneren... dat glom helemaal. Dat zag er zilverachtig uit. En kon je dus opzij kon je dus die uh, motorkap openslaan. En dan zag je dus zo'n heel zilver motorblok. En... Uh, wat hij was, en een heel groot deel was gewoon gepolijst. En dus die Bugatti was zich, ja, als Ettore heette die, de echte vinder, zeg maar. Had ook nog een, uh, een zoon, Jean, die er ook nog mee bezig is geweest. Maar um, dat zag er zo modern uit, als je daar nu aan denkt, leek het van binnen net een vliegtuig. Ja. En als ik dan wel eens wat vriendjes had, dan vroeg ik of die mee mochten. Je had hier nog zo'n bak achterin, dan konden er dus een paar in. En dan, uh, ja, dan vroeg ik, kunnen we niet naar een speeltuin of zo? Maar dan reed hij zo ontzettend snel tussen Zeist en Austerlitz naar de speeltuin. En uh, dat waren een keer dus wat vroeger. En toen vlogen de overs, die vlogen dus uit die uh, uitspanning. Die dachten dat er een vliegtuig was geland. Want dat ding, dat maakte een enorme herrie. Ja. Dat ja. zou nu niet meer mogen, maar toen werd dat toch niet ja. opgelet. Ja, precies. Dus, uh, eh, snelheidsbekeuringen, daar werd toen ook uh, niet aan gedaan. Dus dat scheelt ook Nee, wel nee. Dat is juist zo gek. Agenten waren dan enthousiast. Die vonden dat best wel leuk, zoiets. <lacht> dus, uh, omdat het een technisch iets bijzonders was. Ja, daar, daar, hey, kan je je dat... Dat, daar kan je tegenwoordig echt helemaal niks meer bij voorstellen. Nee, dat nee, dat nee, agenten nee, nee. enthousiast worden van een, uh, een prachtige auto misschien nog wel... maar niet als die auto veel te hard rijdt. Dan worden ze helemaal niet blijven. <lacht> nee, maar toen vonden ze dat ja. wel apart. Okay, Trouwens, hij was niet in te halen, hoor. Dus, uh, Heer Hartman, ja. hartelijk dank. Nou, en succes met uw programma. En dank dat wel. Mag... De groeten aan meneer Hoegenholz. Ja, dank u wel. Mijn vader was vandaag uh, ook toevallig jaren, 25 mei. Dus okay. uh, ja, dat, dat, dat doet je wat. Hij was van NG7. Okay. Dus dat uh, heeft dan toch iets uh, bijzonders. Ik vind het een hele programma en nogmaals, uh, succes ermee. Dank u wel. En dank voor uh, deze mogelijkheid. En dank voor het bellen. Dank u wel. Dag. Pieter Bijtvuur, goedenavond. Dat ben ik. Ja. Meneer Roos, goedenavond. Goedenavond. Um, uh, ik heb het zelf niet meer meegemaakt, maar wij hebben een heel groot familieboek. We zijn een hele oude familie. En uh, mijn uh, oud-oom in Arnhem, die had de eerste auto gemaakt in Nederland. De eerste auto gemaakt? Ja. Voor Spijker. Oké. Okay. En wat was dat voor... Dat was namelijk een... Die waren gewoon... Die bouwden eigenlijk... Hoe heet het nou? Hoe heet het? Dingen om in te rijden. Maar zo zijn ze op een gegeven moment begonnen... met hun eigen auto te construeren. Met een motor Dion En dat is bij het huurauto geworden. En bij, kunt u zo op, op, op het scherm kunt u er zo opzoeken. Maar dat, dat, de, de maker was bij het vuur, want dat is uw ja. familienaam. Ja, in Arnhem. Ja. En, en de auto's die heette, hadden ook als merknaam bij het bij vuur? Bij het vuurauto. Ja, ja. En die, er zijn er twee geleverd aan het schoonlijk huis zoals. En uh, toen begonnen ze met vrachtwagens. Dat is niet zo heel erg goed gelukt. Maar <laughs> uh, ik ben er toch wel trots op. Ja, ik, trouwens, ik heb even heel snel zitten zoeken. Bij het vuurauto, ja. Ja, in 1901 uh, maakte de firma eerste auto met een Astr Motor, wat u inderdaad zei, ja. Ja, motor Dion. Ja, en ik ben blij dat ik dit mag vertellen. Ja. En ik luister graag naar uw programma. En uh, ik ben blij dat ik dit heb mogen vertellen. Oké, okay. dank, ik dank daarvoor. Ook bij het vuur, dus. ja Dank, dank dat u de moeite nam om de telefoon te pakken. En dank u wel, fijn meneer de Dank u wel. En een goede vluchtig nacht. Een prinsige uitzending. Dag. Ik wil graag verhalen over een auto. Eén verhaal over één auto. Een droomauto, een droomreusreis, een droomgebeurtenis. 0801121 is ons telefoonnummer. Of mailen kan het kazaluna. Uh, We gaan uh, muziek draaien. Nieuw Jong. Harvest Moon. There's a full moon 'Cause I. Autoverhalen, daar hebben we het over. In dit uur van Caseloena, het eerste uur, was Hans Hugenholz te gast. over Met als met aanleiding moet ik zeggen, de Formule 1 in Monaco komend weekend. We hebben het over racen, we hebben het over rallies, we hebben het over droomreizen en over auto's. En vooral verhalen rondom auto's. 0800 1121 Bart Silikens, nacht. Hoi, hallo. Je mag het zeggen. Ja ik, ja, ik zat naar jullie programma te luisteren en het gaat niet echt over racen. Alleen, uh, ik moest terugdenken aan een verhaal wat ik als kind had. Dat ik uh, uh, terugkwam uh, met mijn moeder uh, na een treinreis. En dat we, mijn moeder besloot om een taxi uh, te pakken. En ik was een jaar of acht en ik mocht voorin uh, de taxi plaatsnemen. En ik zie nog voor mij uh, een hele grote motorkap met in de verte een ster. En uh, ja, sindsdien had ik een droom om uh, ooit een keer achter het stuur te zitten met in de verte zo'n ster. En ik, uh, nou, ik lekte dat voor toen ik een jaar of 18 was natuurlijk thuis. En dat was uh, ja, not done. Want uh, mijn grootvader die was nog falikant tegen alles wat Duits was. Die ging zelf saap. En uh, ja, op een gegeven moment uh, naderde ik de 25 en toen had ik wat spaarscentjes en toen heb ik een hele oude Mercedes kunnen kopen. <laughs> Droom gerealiseerd. Ja, eigenlijk wel. En ik, uh, ik wou ook niet voor een moderne nieuwe met allemaal brede sloffen en snel en weet ik veel wat. Nee, ik heb een hele mooie oude stationcar uh, weten te kopen. En wat vond opa daarvan? Uh, nou, opa die was uh, eigenlijk nog steeds tegen tot hij uh, een keer naast mij plaatsnam. En uh, hij heeft zich de laatste jaren van zijn leven daar toch uh, nog graag uh, in laten vervoeren. Het bleef een Duitse auto, maar uh, het was een goede Duitse auto. Ja, hij wou uh, zelf uh, nog steeds geen Duitse auto kopen. En dat heeft hij ook nooit gedaan. Hij heeft zijn uh, hele leven Frans en daarna uh, Zweeds gereden. En uh, omdat ik ook een normale auto moest kopen, dat moest toch wel echt een Volvo of Saab worden. Nou, dat is het dan ook maar geworden. Ja. Uh, maar uh, ja, voor de hobby mocht uh, ja, hij mocht toch blijven. <laughs> ja, nou ja, prachtig. Maar, maar het is bij dat één exemplaar met de ster gebleven? Of ben je daarna... Ja. Nee, ik heb wel een beetje een losgeslagen hobby in uh, dat ik op het moment uh, meer auto's heb dan, uh, dan ik eigenlijk nodig zou hebben. Maar ik uh, voor mij is het echt een hobby. En uh, ik heb maar één Duitse exemplaar en dat is die. En die gaat ook nooit meer weg. Hoeveel ik auto's heb je dan, hand... dan totaal? Ik heb er nu vier. Goedemorgen. Ja, ja, vraag me ook niet hoe het komt. Ik ben gewoon een leraar, dus ik, ik zou eigenlijk niet eens weten waarom. Maar ja, het is een soort uit de hand gelopen hobby. En het kost me gelukkig niet al te veel geld. Dus, uh, maar zijn die andere drie ook oud en, en bijzonder? Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Maar uh, ik weet niet, het, blijkt, het lijkt wel alsof ik als ik een auto koop, ik hem toch niet meer wegdoe. Ik heb er ook twee die gewoon nou. Ja, ik heb wel wat ruimte gelukkig rondom het huis. Dus daar kan ik de auto's wel parkeren. En ik sleutel er wat aan en ik rijd er uh, met uh, twee op het moment. En de andere twee staan uh, staan even op de plaats en zijn even geschorst, zoals dat heet. Aha, ja, dat wil ik gewoon zeggen? Want je wegenbelasting loopt anders door. Maar die, je... Ja, anders loopt mijn wegenbelasting door, maar de oldtimer uh, gelukkig niet. En ik moet zeggen, ik heb ook twaalf jaar in een taxi uh, rondgereden ook nog. Wat uh, eigenlijk ook al bizar was dat ik bij het enige taxibedrijf terecht kwam waar ze geen Mercedes reden. <laughs> En ik, uh, maar goed, ik, uh, dat was tijdens mijn studententijd, daar ben ik een tijdje blijven hangen. En ik ben uh, gelukkig leraar en ik hou er een beetje een bizarre hobby op nadat ik wat auto's verzamel, zo her en der. Ach, er zijn gekke afwijkingen, zullen we maar zeggen. Ja, dat zeker. En ik geniet er uh, elke dag van. Dus, uh, nou. En de twee die je uh, zeg maar in de aanbieding hebt, dan kies je gewoon, ik heb vandaag zin in de sterren, of ik heb vandaag zin, uh, wat is die andere auto voor merk? Uh, ik heb een Volkswagen Passat, maar dat is echt gewoon omdat mijn vrouw op een gegeven moment zelfs zoiets had van... luister, we hebben een kleine en ik wil gewoon een veilige auto, punt. En uh, de, de, die is gewoon voor dagelijks gebruik, Maar als het mooi weer wordt en het, uh, zoals nu, uh, deze afgelopen weken, dan kies ik toch echt voor de ster. Oké, okay, nou. Dank, dank voor je belletje, Bart. Ja, ik graag gedaan. En een fijn programma. Ik luister er graag naar. Oké, okay, dankjewel. je Dank hey, voor het Succes. Hoi. Otto Takers, goedenavond. Ja, goedenacht. Uh, Otto Takers in Haarlem. Uh, ik viel het later in de uitzending even naar één. en ik hoorde dat u daarvoor een uitgebreid gesprek met Hans Ugrond heeft gehad over ja. de Grand Prix reizen. Uh, uh, Hij is een oude schoolvriend van mij. Uh, we trokken heel veel met elkaar op vroeger. Uh, de laatste jaren zien we elkaar niet zo vaak meer, maar als het voorkomt is dat altijd wel, wel leuk. U uh, vroeg één bijzondere herinnering aan één auto. Nou, Ik heb er vele met hem, maar... Een leuke is wel dat uh, Hans was 17, ik was 18. Zijn vader testte altijd auto's voor de Wereldkroniek. En ik maakte daar regelmatig foto's van om uh, te publiceren in het tijdschrift bij het testen. En uh, nou ja, Hans en ik wilden natuurlijk altijd heel graag in die auto's rijden als uh, jongetjes die dat allemaal prachtig vonden. En dat mochten we ook vaak van zijn vader op het circuit. Maar op een keer stond daar, uh, midden in de winter, het voordat het kraakte, stond daar een Lotus Europa op de oprit van zijn ouders. Met de sleuteltjes in de gang. En Hans en ik vonden dat we daar toch maar een stukje moesten rijden. Yeah. Dus Hans had gezegd, uh, zet je wekker maar een uur of twee vannacht. Dan uh, sta ik met het ding op de stoep bij je ouders. En dan uh, gaan we er maar eens een stukje mee rijden. Dus uh, nou ja, ik had de wekker gezet en uh, me aangekleed. En een uur of twee uh, stond Hans inderdaad met een zaklantaarn te signaleren in uh, de achtertuin van mijn ouders. ja. Yeah. Ik de trap af naar beneden en uh, daar stond die lotus voor de deur. En uh, ja, uh, ze hadden niks gehoord dat, uh, dat hij hem het had, had afgeduwd. Hans was uh, inmiddels zo slim geweest om uh, de kilometer snelheidsmeter kabel uh, af te koppelen... zodat de kilometerstand uh, niet uh, veranderde, <laughs> ja. want hij mocht voor het uh, testverhaal natuurlijk niet wijzigen. Ja. En hij was zo slim geweest om uh, op de benzinemeter, gewoon zo'n analoog uh, wijtertje... ...met een filstiftje heel exact op het glaasje aan te geven waar het wijvertje stond. Dus, uh, nou ja, uh, wij midden in de nacht uh, op behoorlijke snelheid naar Utrecht op en neer. Met Hans achter het stuur. Vervolgens ik uh, nog een flink end met het ding gereden. Uh, en uh, hij mij weer, uh, nee, nog niet afgezet thuis. Weggestopt bij de vlak vlakbij Haarlem. Die was open s'nachts. En uh, nou, we moesten natuurlijk bijtanken en Hans deed het raampje open... En sprak de woorden die ik nooit zal vergeten tegen de pompbediende. Begin maar te tanken, ik roep wel ho. <laughs> en wij zaten dus met z'n tweeën uh, als kleine jochies, maar dat waren we ook nog wel, naar dat viltstiftstreepje op de meter te kijken. Ja. En toen hij er was, riepen wij stop, rekende af met die man en uh, Hans heeft mij weer bij mijn auto voor de deur afgezet. En ik ben weer naar mijn bed gegaan, hij heeft die auto weer thuis gezet, kilometer aangesloten en is ook weer naar zijn bed gegaan. En uh, een paar dagen later ging zijn vader op het circuit van Zandvoort de auto aftesten. Hans had ik nog een paar rondjes met die auto's gereden, niets gezegd. En jaren later hebben we zijn vader onder een biertje uh, kunnen vertellen. Ja. En die moest er toen wel vreselijk om lachen. Oh, ja, maar ja. hij was wel blij dat hij het toen niet geweten had. Wat, wat, wat, <laughs> Hoe had hij toen gereageerd als hij erachter was gekomen? Nou, het was een ongelooflijk aardige man met heel veel gevoel voor humor. En hij had ons ook natuurlijk voldoende verhalen verteld uit zijn jeugd. Uh, waarin zijn vader ook al in de uh, meest bizarre auto's had rondgereden. En hij begreep natuurlijk ons enthousiasme uh, voor dat soort dingen ook heel erg goed. En hij had zelf altijd heel aanstekelijke verhalen over auto's. En stunts die al voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog met oude MG's hadden uitgehaald. En weet ik veel wat allemaal. Dus ik denk dat hij het natuurlijk niet goed had kunnen vinden. Maar. Hij had er misschien toen toch ook wel op kunnen lachen, maar toen durfden we het nog niet. Ja. Dus dat hebben we een aantal jaren later maar eens gedaan. Ik vind het een prachtig verhaal. Ik vind het echt een prachtig verhaal. <laughs> Heel hartelijk dank daarvoor. Ik heb het u met plezier verteld. Dank, heel veel dank. En een hele prettige dag toch. De ik ben u hetzelfde dank en wel. ik luister verder naar de uitzending. Dank u wel. Dag. dag. Eén verhaal over één auto wil ik graag horen. Uh, u kunt ons bellen op 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. 0800-1121. Mailen kan het kazeluna... Uh, sorry, Dat is onze e-mailadres. Eén verhaal over één auto. Mevrouw Mark, nacht. Ja, nacht. U spreekt mevrouw Mark. Ik, uh, mijn vader had een auto, een Russische auto. Ja. Een Scaldia. Heeft je er wel van gehoord? S nee, wel van Skoda, maar een, een Scaldia? Scaldia. Nee, zeg me helemaal niks. Ja. Het was een vreselijke auto. <laughs> Met een heel groot stuur. En uh, het, het zat niet. Het, het hobbelde. En het was echt... Verschrikkelijk. Ja. Maar toen de tijd was in denk, in, denk ik, in 1960 of zoiets. 58, ja, zoiets. En uh, ja, het was een heel goedkope auto toen de tijd. Maar de gebruikt was ontzettend duur. En het, het zag er ook niet uit. Ja. Nooit van gehoord. Nou, ik zit ondertussen even te kijken, maar... Um, of ik het kan vinden. Ik vind wel eens... Caldia Volga was een Belgische autofabriek. Nee, ja, het was een Russische... De ja. auto werd in België geassembleerd. Oh, ja, maar, maar het, het, uh, b, b, b, het, het... Ja, nou, ik kan het niet zo snel niet vinden, maar het, het, het zal ongetwijfeld... Uit Rusland afkomstig zijn, want alleen op de ja. Volga, dat klinkt al heel erg Russisch. Nou, ja, ja, ja, het was echt een, een, een, een, ja, het was een, een stuur. Nou, het was een, een vrachtwagen was uh, klein bij. <laughs> het was echt een verschrikkelijke auto. Maar in ieder geval, uh, ja, toen kon het toen heel goedkoop kopen, nieuw. En uh, ja. ja... Maar, maar, maar, maar uh, uw ouders hadden hem vooral gekocht omdat hij zo goedkoop was, of was er nog andere reden voor? ja gewoon goedkoop uh, het was de eerste nieuwe auto die ze kochten toen de tijd en dat was gewoon goedkoop maar achteraf in benzine gebruik en we dingen het allemaal was die verschrikkelijk duur ja, oh. dus ze hebben, na een jaar hebben ze hem gewoon weggedaan maar uh, ja niemand heeft er heeft er ook van gehoord van de Scaldia nee nou ik zie een, ons dus een paar, paar foto's uh, uh, van dat ding uh, en, en zelfs in de jaren zestig was een Lada waarschijnlijk nog moderner te vergelijken de bij ja. deze auto ja, ja. ja. ja het was echt een, een vreselijk oud. Maar in ieder geval, mensen hebben er nog een, twee jaar plezier van gehad. Maar achteraf was het een... Uh, ja, Dat de code is er uh, echt uh, uh, uh, beauty bij. Ja, ja goed. Nou, da dank dat u ons uh, belde hiermee. Dank u wel. Dank u wel. Succes, dag. Dag. U kunt ons uh, bellen op 0800-1121... Dat is het telefoon van Kazeluna eh, met verhalen over auto's. Mailen kan ook. Kazeluna.ncv.nl Felix spicht Samen met Lies met Lies, eh, naam een liedje op en het heet Neem mijn jas. De lucht in zilvergrijs satijn. Ik zou best willen voelen hoe het is om een van hen te zijn. Neem mijn jas en lust wat onder deze boom. Neem mijn jas en lust, het uitzicht is een droom. Ja, soms was het leven een onbegrijpelijke hel Maar nu ik hier zo zit, begrijp ik het toch wel ligt paars en violet, valt op het pad, het zachte pad Laat wilde rozen openen, sluiten, openen, sierlijk op de maat Doet met feestmuziek, blaast en slaat, danst en danst, gloed van ondergaande zon, kleurt haar, kleurt haar haren goud en glans. Neem mijn jas en rust maar. over uh, auto's en uh, autoverhalen uh, verha hebben we het. Um... Oh, Hans Hugols die belde nog, lees ik net. Alleen in België en Nederland heette uh, de auto's Caldia. De rest van de wereld was een onderschort van Volga. Ja, dat klopt, dat, dat lees ik net ook. Um, want de auto is een aantal jaren in Nederland geïmporteerd. En ook, ook via België, uh, in België inderdaad, geassembleerd een tijdje. En... Uh... Het was inderdaad gewoon een Russisch merk uh, die hier op de markt gebracht was... en hier uh, uiteindelijk genoemd werd naar uh, het Latijnse woord voor uh, schelde, Scaldia. De heer goede nacht. Ja, goeiedag. Heeft u een mooi autoverhaal voor ons? Nou, dat heb ik al zeker. Ik zal de radio even Het is namelijk het verhaal van mijn opa. Ja. Mijn opa had een uh, verhuisbedrijf in uh, Amsterdam. En... Uh, dat deed hij nog met paarden, maar zijn zoons namen het over en kochten de eerste auto. Maar mijn opa die weigerde om mee te gaan, dus als zelfs gingen ze oost en west in Amsterdam, dat deed hij lopend. Dus hij had absoluut niet met die auto mee. Maar het volgende verhaal is natuurlijk wel interessant. Op een gegeven moment op de Bloemgracht hadden ze de vrachtwagen geparkeerd, maar ze stonden niet zo goed op de rem. Dus die auto die verdween in de gracht. Oei. En dat was natuurlijk wel een grote ramp. Ja, die en eerste auto. Uiteindelijk werd hij door paarden omhoog getrokken... waardoor het bedrijf dus verder ging. En mijn opa reed nog steeds niet met z'n mee. Ja. Maar voor je opa was dat ook een moment van triomf, of niet? Dat hij zei van kijk zie je, je hebt nog steeds paarden nodig... om dat ding uit de, de, de gracht te trekken. Ja, ik kan je moeilijk staan, maar... En opa, die was natuurlijk wel traditioneel dat hij... Uh, nee, hij bleef uh, voetbalstand houden. Dus, uh, dus hij ging niet mee. En het bedrijf is later een beetje uitgegroeid. Maar opa, die bleef altijd uh, niet met de auto's meegaan. Maar hoe vervoerde hij zichzelf dan? Want die paard en wagen was op een gegeven moment ook wel afgelopen. Nou ja, hij had natuurlijk ook nog wel een paard en wagen, maar... De auto's waren voor de Zone veel belangrijker natuurlijk en het was ook veel, uh, veel efficiënter natuurlijk. En uh, nee, opa die heeft geen mee opgehouden en uh, de zonen ging verder. Ja, zo zonen gingen verder. Uh, maar dat waren dan weer uw uh, uh, uh, ouders. Ja, ik kan je zo moeilijk verstaan, wat is het? Ik heb geen flauw idee. Ik, uh, ik praat gewoon in dat ding. En uh, normaal gesproken uh, zou je me moeten kunnen horen. De radio, toch iets aan te zetten, hoor. Nee, dat, ga, dat gaat niet werken. Nee, hoor. Dat, want dan, dan gaan er heel andere dingen gebeuren, vrees ik. Nou ja, goed. Het bedrijf is uitgegroeid. Het is uiteindelijk een uh, groot verhuisbedrijf geworden. En uh, een touring En uh, is later overgenomen door een neef. En uh, toen is het uh, ergens opgehouden. Maar, uh, opa, die trok zich op een gegeven moment terug. En, uh, maar het mooie verhaal was natuurlijk dat hij. Vrachtwagen in de Bloemgracht verdween. Dat is ja. het leuk ja. van dit verhaal, ja. Dank. Dank dat u dit kwam vertellen. Oké. Okay. En een prettige nacht nog. Dag. Ik zei het, Hans Hugenholtz, de gast van het eerste uur... die belde nog met het verhaal over Scaldia. Zijn vader, de vader van Hugenholtz, Hans Hugenholtz, junior... die testte ook auto's, en ook deze Scaldia. En daarover schreef hij, dat ding stonk zo... dat het leek alsof er een dode communist in de auto lag. Dat was eigenlijk nog een te mooie anekdote om dat even te laten lopen. Goed, verhalen over één auto... Eén droomreis, één droomgebeurtenis. Ik wil ik graag horen op 0800 1121. Hans, goedenacht. Hallo. Wat wil jij vertellen, Hans? Ik uh, heb een verhaal over een uh, Alfa Romeo uh, Junior 2 liter. Ja. Ken je hier dingen? Ja, in algemene zin, ja. Nou, um, als je 18 bent, dan uh, heb je natuurlijk wel wat spaarsteentjes. En een vriend van mij, die kocht zo'n ding. Uh, die was rechtstreeks uit Italië. Mm -hmm. Het apparaat. En uh, het was een rode overleel, 2 liter junior. En welke en periode de... hebben het... we het over? Wat? En welke periode hebben we het over? Uh, 78, 79. Oké. Okay. Dus dat is even geleden. Mm -hmm. Ben je er nog? Ja, ik luister. Ja, ja? oké. Okay. Eh... <laughs> um, maar dat was toen al een, uh, een hele bijzondere auto. Want uh, dat ding reed ontzettend hard. En wij uh, gingen uit in Rotterdam. En dat werd vaak uh, s'morgens vroeg. Dat we middels begonnen te zingen, weet je wel. Mm -hmm. En toen reden we een ding over de witte-de-witstraat. En wij zochten een parkeerplek. En dat lukte niet echt. Maar uh, in onze ooghoeken zagen wij dus een parkeerplekje. En die vriend van mij. Die zet dat ding eens achteruit en die geeft vol gas. Nou, en dan rij je dus 50, 60 achteruit. Ja. En hij stuurt er met zijn kont een straat in, daar. En omdat al dat gewicht van die motor... dat zit voorin bij zijn apparaat... is dat die alfa die begint te spinnen over de, wit, de witstraat. Ja. En bij tuur, puur toeval... Uh, we raken dus compleet in de slip met dat ding. Bij tuur, puur toeval... Uh, Slip die 180 graden rond in een gaatje waar je nog net geen daffing kon parkeren <lacht> En, en uh, die auto staat stil. En heel het uitgaande publiek in Rotterdam die stond net open mond te kijken. <lacht> oh. en maar, die stapt uit heel droog en zegt rijlesje. Dat <lacht> <lacht> was echt geweldig. <lacht> Met dat apparaat allerlei wonderen meegemaakt. Ja. Onder andere dat we dus, op een zeker moment, dat is ook wel een leuk verhaaltje nog, reden we over de Kramersweg richting Krim van IJssel. En we hadden twee meisjes bij ons en die hadden we keurig afgezet thuis, ook weer een uur of vier En dat ding, die alfa, die had een tweetonige horen. Dat was tatu, ta tatu, op een compressor. Maar ja, dat mag natuurlijk niet. Dus uh, nou, wij zetten die meisjes af, allemaal keurig. En uh, die, uh, die vriend van mij drukt op die knop. En die compressor begint te draaien. En uh, nou ja, dan had je dus die twee tonen gehoord. Wat gebeurt er? We stuiven de politieauto voorbij. Dat was toen nog de C10, de echte politieauto van, Krimp, of, uh, van, uh, van Rotterdam, hè? Mm -hmm. Dat waren die grote Chevrolet. Ja, ja. Heb je dat wel eens gezien? Nou ja, op foto's, niet in het echt. Daar ben ik, uh, ben ik te jong voor. Zeven wets waren dat. Ja? Dus, die stonden daar uit de hoek te wachten. En uh, nou, dus uh, die maat van me, die uh, zit achter dat stuur. Hij denkt van ja, ja toch een biertje te veel op, Dus die uh, zet die auto langs de kant achter die politieauto en die springt achterin. En die doet zijn portier open. Dus die politieget komt eraan. En die zegt van, uh, wat is dit? Hij zegt, ja, die gozer is net weggerend. Die, die loopt in de wijk hier. Dus allebei die politie dan... Die zijn er wel een keer ingerend. Want hij, zit, hij zat daar vriend. Nou ja, zo uh, kun je toch wel wat leuke dingen mee maken. En er al voor ben op 2000 uh, junior. Ja, nou ja, het was in ieder geval een vriend met een hoop lef, zullen we maar zeggen. Ja. Hé, hey, maar je hebt wel leuke gasten, joh. Ja. Ja, hele bijzondere mensen. Ja, dankjewel. Nou ja, dat, dat vinden wij zelf ook. Daar zijn we ook wel trots op, eerlijk gezegd. Ja, extreem leuk idee om dit uh, onderwerp aan te raken. Oké, okay, nou, dank. dank. Dat, dat, dat vind ik fijn om te horen. Dankjewel. En een prettige nacht. En bedankt voor het mooie verhaal. Verhalen, moet ik zeggen. Dag hoor. Dag. Theo, goedenacht. Hoi. Uh, ik ga terug naar 1961. Ja. Toen was ik 16 jaar. Hey. En ik had geen dromen over auto's. Maar ik wist wel wat, uh, ja, wat, wat uh, buitengewone auto's konden betekenen. Mm -hmm. uh, ik ben er altijd van blijven dromen. En ik heb er ooit zelf één keer in kunnen rijden. Ik heb het over de Jaguar E-Type. Ja. Ken je die? Nou ja, nee. Nee? Nee. Ik ga nee, zo, even, niet. Even, zo even zoeken. Dat is het, het racemonster van de Jaguar. Oh, Oké. Okay. Met een, uh, een, een cockpit waar je net in past. En een neus van... Oh, mijn, ja, ik zie hem. voor je. Ik zie ja, ik heb snel even een... Is, is het ook een James Bond auto geweest? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat was een Aston Martin waarschijnlijk. Nee, Dat is een zie... Aston Martin, ja. Nee, de Jaguar E-Type. En iedereen roemt zo over de Mercedes Sport en de Ferrari en de Lamborghini's. En weet ik Al die, al die, die, die... Die overdadige modellen helemaal de Jaguar E-Type. Ja, het is wel een hele bijzonder. Uh, die... auto. Ik zal een proberen om te beschrijven, maar, maar helpt u me Maar hij heeft een, uh, heeft een hele lange slanke neus. Het is bijna, ja, bijna een sigaar van de zijkant. En dan ja. inderdaad een hele hoge steile cockpit die heel ver naar achteren ja. zit. Dus je hebt een gigantische motorkap. En Dat dan klopt. een heel klein cockpitje. Ja, met... Je zit in feite uh, vlak voor een motor, een monster van een motor... En dat ding dat haalde, die werd in serie gebouwd. Gewoon, voor gebruik op de weg. Ja. En die haalde een top van 270 per uur. Ja, ja, ja, dat was waanzinnig natuurlijk voor die tijd. Ik heb daarin gereden toen ik 16 was. Van Arnhem naar Utrecht in een kwartier. Ja. Over de snelweg die toen pas was aangelegd. <laughs> ja, ja. En ik kan me voorstellen dat u van dat kwartier zich elke seconde nog kan herinneren. Zeker. En weet je, eh, toen, toen waren de snelwegen nog niet zo mooi geasfalteerd als, als tegenwoordig. Toen waren het van die betonnen platen. Ja. En toen had je onder de weg had je ook allemaal van die duikels, weet je wel. Eh, ja, dat noemen ze duikels. Dat zijn van die tunneltjes voor de provinciale wegen die dan onder die weg doorliepen. En dat was allemaal niet zo mooi egaal. Ja. En de eigenaar van de auto van wie ik eh, in dat ding mocht rijden, vertelde me dus, dus... als we van de grond gaan, hou dan het stuur gewoon recht. Want je kunt je voorstellen, als je even van de grond komt... een paar centimeter, door die hoge snelheid... dat je met je stuur gaat bewegen. Maar dat moet je dus net niet doen op het moment dat je weer neerkomt. Maar de wacht de... even, er valt bij mij nu pas een kwartje. Want u zei ik mocht met die auto rijden, maar ik dacht dat u mee mocht rijden. Maar u was 16 en u mocht achter het stuur van het ding. Ja, Goeie, nou, het, het verhaal is, het was een... mijn vader had in die tijd een kroeg. En een van de klanten, dat was een uh, jongen die het gemaakt had in het zakenleven. En die uh, kocht van allerlei auto's, dikke Cadillacs en stoede wekels. En hij had ook een Jaguar E-Type. En ik vertelde hem een keer, ik wil in dat ding rijden. Ik moet een per se een keer in dat ding rijden. Ja. En ik kon al auto rijden. Ik kon al auto rijden toen ik elf was. Oh? Ja, dat is weer een ander verhaal. Maar goed, hij, hij, hij nam me dus mee vanuit Nijmegen, waar ik, waar ik toen woonde, naar Arnhem. Uh, en daar gingen we de snelweg op. Hij zei nou oké, okay, ga nu maar rijden. Dus ik achter het stuur uh, en ik mocht dat ding vol gas, ik mocht hem helemaal lostrekken. <tied> en toen waren we van, uh, uh, ja hij vertelde me dus dat verhaal van als we van de grond komen, uh, stuur goed recht houden. Want anders schieten we alle kanten op. En het was werkelijk een geweldige ervaring. En dat ding dat reed wel zo lekker. Zelfs met 270 kilometer per uur kon je een krantje lezen, een sigaretje roken, een borreltje drinken als je dat allemaal wilde. Want je merkte er bijna helemaal niks van. Behalve op het moment dat je even van de grond los kwam. Maar ik wil het toch even, misschien kunt u het een beetje kort vertellen, even het verhaal horen waarom u op uw elfde al uh, auto reed. De zwager die was melkboer. Uh, de vriend van mijn zus, en die had een Volkswagen busje. En dan mocht ik regelmatig, mocht ik, of ging ik met hem mee op, uh, op klanten, uh, klantentoer. En uh, ja, binnen, binnen een paar keer was het zover dat ik dus met dat ding reed. Uh, en, en hij bij de klanten de bestelling opnam aan de deur. En, uh, en ik dus dat, uh, dat Volkswagenbusje steeds optrok en stopte... en naar links stuurde en naar rechts stuurde. en Ja, ik kon, uh, ik kon dus gewoon al auto rijden op mijn helft. Maar er was geen agent die toen dacht... wat zit er voor een dropje achter het stuur? <lacht> nee, ja, agenten die hadden toen nog een fiets, hè. En die, die, die, oh, die, die waren die, kansloos. Die, die, hielden zich, die hielden zich op in de stad, in de wijk, ja. toen. Uh, en je had wel wat rijkspolitie uh, in een Porsche... He, dat was een bekende, be bekende beeld toen op de snelwegen, Rijkspolitie, de Porsche. Maar ja, ze moeten wel heel erg snel zijn om mij te pakken natuurlijk. Hè? Als ik in een kwartier van Arnhem naar Utrecht rij over de snelweg. Ja, nee precies. Nee. Dan, zijn ze, dan zijn ze echt gewoon kansloos. Maar dan zijn ze kansloos, ja. Ja, nou ja. Dan zijn ze kansloos. Je moet, ze moeten je naar snappen. Maar ik heb, eigenlijk, ik heb eigenlijk nog een andere ervaring als het gaat om het rijden met een auto. En in dit geval was het... Uh, ja, niet, niet. Ja, later ben ik dus in Zeger terecht gekomen te en ik ben een van de eersten geweest die uh, de beruchte of de beroemde panzerwagen IP408 heeft gereden. Oh? Dat was een product van DAF in Eindhoven. Dat was een, een geweldige wagen, dat was een, een, een, ja, een infanterievoertuig. Uh, infanterie, uh, waarmee, uh, waarmee uh, een heel uh, nou ja, een peloton van 8 of 9 man werd vervoerd. En, en, en, ja, dat was ook een geweldige wagen. Uh, hij is nog te vinden op internet IP408. Um, en daar uh, heeft een interleger, heeft daar uh, goede sier mee gemaakt in, uh, in allerlei buitenlanden. Frankrijk, België en Duitsland. Daar waar het gaat om, uh, om oefeningen die er werden gedraaid. Ja, ja. En daar ben ik dus ook 4,5 jaar chauffeur op geweest op zo'n ding. Oh, ja. Dus, um, ja... Het, het kwam niet vanuit het niets. Nee, ik begrijp het. Ik wil u hartelijk danken. Oké. Okay. En, uh, en een prettige nacht, mensen. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag. Dank u wel. Dag. Jack, goedenacht. Jack, ja, goedenacht. Goeie um, ik heb nog een hele leuke ervaring meegekregen destijds in Engeland. In het begin jaren '70 hebben we een paar jaar in Engeland gewoond... en ik arriveerde daar in een oud dagje bestel 33. Uh -huh. Nou, die gaf na verloop van tijd de geest... En ik moest een, een oud-Engels vervoermiddel op de kop trekken. Dus op een van die uh, automarkten, openbare verkopen, werd er alleen verteld, hij doet het. Maar je mocht geen proefrijden of iets dergelijks. De motorkap ging nog niet over, hij werd niet gestart. Helemaal niks, je moest het maar geloven dat hij deed. Fijn. En <laughs> hij, voor niet veel geld kocht ik daar een oude Voxel, uh, 101, super. Dat ding was toen een jaar of 15 oud. Volkswagen dat... was zeg maar Opel, hè? Oeh, nou, toen was het nog echt Volkswagen. Toen zat er nog geen ja, Opel. Ja, voor mij was het allemaal General Motors. Voor mij was dat hun, de merknaam die ze op Opels plakten daar. Oops. Ja, dat weet ik niet. Oh, goed. Maakt dus... het niet uit. Maakt niet uit. Een, uh, het was in ieder geval voor mij gewoon een gewone oude Engelse auto. Het stuurde ja. aan de verkeerde kant. En, uh, ja. Maar nou, fijn. Uh, vleugeltjes had het ding zelfs nog uh, heel fijn. Ik haal hem op twee dagen later. En uh, nadat al het papierwerk afgehandeld was en de verzekering was in orde, ik rijd Nou, één ging goed, twee ging goed, drie ging goed, doorschakelen, vier. Rijdend kabaal. Ik denk, ik heb weer wat gekocht. <laughs> nou, fijn, ik zie een bobby staan en ik stop bij die man en ik vraag, zit hier ergens een autogarage, of in ieder geval een garage in de buurt, dat ik daar even naartoe ga, want er zit zo'n raar geluid in. Oh, zit die raar geluid? Hoezo? Wat is er dan? En ik vertel van, nou, één goed, twee goed, drie goed. En hij begint al te grinneken. En hij zegt, en, uh, toen uh, was er zeker een hoop kwaal. Ik zeg, ja, hoezo? Hij zegt, nou, that's the R of reverse, not the R of racing. Ik probeerde met een snelheid van 70 km per uur eens een achteruit te krijgen. Ja, dat lukt natuurlijk niet. Er zaten maar drie versnellingen op dat ding. Nee, maar dit is echt een heel blond grapje. Dit meen je serieus? Dat heb je echt serieus geprobeerd? Dit meen ik echt serieus. Klik hem maar aan op internet. Het was een drieversnellingsbak die daarop zat. Maar dat wist ik niet. <lacht> <lacht> nou, het lukt je niet hoor, met 70 kilometer per uur een auto in zijn achteruit te krijgen. Want die hele versnellingsbak die draait nou eenmaal uh, zo snel de verkeerde kant op... om hem in zijn achteruit te krijgen. Dat lukt echt niet hoor. Hey. Maar uh, je poetst wel een heleboel tanden. Heel erg schoon. <lacht> ja. Maar je hebt die hele versnellingsbak niet compleet aan de gort uh, weten te krijgen ermee. Nee, nee, nee, weet je, nee. je krijgt hem er niet in, hoor. Oké. Okay. Je krijgt hem er echt niet in. Um, probeer het ooit maar eens met een echte oude wagen die een, uh, een stootje kan verdragen. met vijf kilometer per uur mensen achteruit te krijgen. Knappe jongen. Ah, ja, Oké, okay, goed. Nou ja, uh, safe by the bells, zullen we maar zeggen. Goed Nederlands. Dankjewel, Jack. Maar ik voelde me gruwelijk Belgisch. Dat mag, dat mag ik, je wel, dat weten. Dat kan ik me alles bij voorstellen. En dat je durfde durft te vertellen, vind ik al heel mooi. Oké. Okay. Hey, dankjewel. Ja, dag. Wubbie goede goedenacht. Goedenavond. Hallo. Wat hebben jullie, toch een mooie programma, hè? Ja, toch? Ja, nee, prachtig. Nou, fijn. Presentatie, geweldig. Hartstikke goed, leuke mensen allemaal aan de telefoon met mooie verhalen. Ik heb er ook nog eentje. Ik heb er wel meer voor je, maar ik heb er toch eentje. En Dat was in een tijd van uh, 78. Toen uh, werd er een folder uh, uitgegeven en de kranten. Er stond een uh, Porsche 928 S. Mm -hmm. En die was het auto van het jaar in die tijd. En toen was ik 27 en dat was een droomauto voor mij. Ja. Alleen niet te betalen. Ik had ook geen geld. Allemaal van die kleine autootjes had ik toen allemaal. Maar goed, nou ben ik 60 en nu heb ik zo'n ding. En dan wil je niet weten hoe mooi dat het is. Ja. Alleen, ja, het rijden wordt wat moeilijker. Ik heb een broer te dus het wordt een beetje moeilijker om uh, met dat ding afstanden te gaan rijden. Maar dat is zo mooi. Dat is gewoon echt dromen. Maar even, even Porsche, wat de, de, de, de Porsches die nu gemaakt worden... Dat, dat, dat, worden nog steeds Porsches 928 gemaakt? Nee, nee, nee, nee, nee. Die zijn tot en met uh, 86, 87 gemaakt. Oh, Alleen je... ik had de eerste van, uh, van, van 78, de allereerste. Oh, ja. En... Uh, Kijk, en dat is, dat is de kick. Kijk, je hebt uh, drie, vier modellen heb je er gehad. En de liefhebber die nou luistert, die zal het nog beter weten als ik. Alleen, ja, ik heb het eerste model. En dat is 300 pk. Kijk, als je daarin gaat zitten en je geeft een straalgaas, Ja, dat is zo mooi. Dat is een kick. Dat hou je niet voor mogelijk. En wij uh, zitten vlak in Duitsland op de grens. Dus we kunnen af en toe, kan ik even met dat ding even crossen. Nou, dat is zo mooi. Dat is zo mooi, dat is een droomauto. Maar het, het, het, het is wat moeilijker geworden, uh, zei je net. Maar je rijdt er nog wel mee dus. Ja, ik kan er af en toe mee rijden. Ik ga niet meer uh, 200 rijden uh, door omstandigheden. Maar als je uh, kijk uh, je droom verwerkelijken en als dat er later uitkomt, dat is zo jammer. Ik had het liever gehad dat ik to, toen 35 was of 30 was. En dan met zo'n ding gaan rijden. Dat is gewoon leuk. En dan ben je nog jong en dan ken je nog alles. Dan ken je nog dit dan ken je nog dat. Alleen nou heb ik mijn beperkingen. En ja, oké, okay, dan moet ik een beetje aanpassen. Maar dan ga ik een beetje 120 rijden met dat ding. Alleen, ja, hij is er niet op berekend. Hij is gewoon op 200, 250, is hij gewoon op berekend. Ja, ja, ja. En dan voel je die paardenkrachten die voel je achter je. En dat is gewoon mijn droomauto. Maar er is niet iemand anders die dan achter het stuur mag zitten... en dan wel even mee naar Duitsland en even gas geven? Juist. Dat is de bedoeling. Maar dat is niet die kick. Dan heb je niet die kick. Wat Jij is... moet zelf achter het stuur zitten. Ja, scheelt, ja, ik kan me iets voorstellen, maar dat, dat scheelt zoveel? Ja, ja. Ja, ja, de echte liefhebber die nou luistert, die gaan de haren ook omhoog. Die zeggen ja, ik moet rijden. Dat is net een katijn op een schip. Die moet sturen. Ja. Die moet het beslissen. Ja. Ja, ja, ja. ja. en wat, het geluid van de Porsche 928 is... Dat doe jij niet geloven. Ja hoor, dat jij nee. Ik... Niet geloven. Dat, dat doe jij je vriendin bij weg. Ja? Als je dat hoort. Ja joh, acht cilinder... 300 pk, dat is geweldig, dat is dromen, dat is kikken. Oh, en hoe klinkt dat, uh, acht seconden? Ah, dat wil jij niet weten, dan moet je eens een keer naar een garage gaan, die zo'n ding hebt staan en dan moet je luisteren, dat wil jij niet weten. Dat is ja. gewoon geweldig, dat ja. is genieten. Nou, ik, ik, we, we, hij, staat, hij staat bij jou uh, uh, aan huis, of uh, op een speciaal periode? Ja, ja, ja, ja, ik heb hem in een garage staan bij mij. Oké. Okay. Ja, ik heb meer van die dingen, maar niet van de Porsches. Maar ook zo'n verzamelaar, zoals die vorige spreker. Uh, dat loopt gewoon uit de hand. En ik moest mijn hobby dus helaas inkrimpen. Ik had er 9. Maar ik heb er nou nog vijf. Maar dan moet je wat verkopen, omdat je niet alles meer kan bereiden. Okay, ik, Kijk, en uh... door die wegenbelastingen is het hartstikke leuk. Voor nu moet je geen wegenbelasting betalen. En de verzekeringen zijn ze hartstikke goedkoop. Gewoon jaar betaal je 80 euro per jaar. Okay. Kijk, dat is heel leuk, dat is heel interessant. Oké, okay. ik, ik wil je heel hartelijk danken. We zijn ja, aan het einde gekomen van deze uitzending. Dank je wel. Ik spreek het antwoordapparaat nog even in voorborgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Helco, jouw gast is Frances Gramande... muziekuitgever van Franse muziek... en organisatie van het Concours de la Chanson... En uh, te gast op het vrijdag de uh, muze van het Franse janson Juliette Grego optreedt in Carré. Mijn vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Wie is de muze van de hedendaagse Franse muziek? Mooi gesprek. Dag. We zijn het einde gekomen van deze uitzending. Zometeen op Radio 1. Wakker Nederland met nog steeds Wakker Nederland. Dank voor het luisteren. Prettige nacht. Tot ziens. Luister naar mij, en mij. Mij. En mij, en mij, en mij, en mij, en mij, en mij, maar beslis zelf. NCRV.